Goedemiddag, het is 1 uur. Q-music nieuws door nu.nl van Mart Grol. Goedemiddag, de Oekraïense president Zelensky ontmoet rond deze tijd... de Amerikaanse president Trump in Zwitserland... waar wereldleiders deze week samen zijn. De twee zullen praten over hoe er vrede kan komen in Oekraïne. Later vandaag praat Amerika ook met de Russische president Poetin. Ondertussen tekenen in Zwitserland allerlei landen voor Trumps vredesraad. Doel is vrede in Gaza bewaken en andere conflicten te sussen. Er is door de douane opnieuw minder cocaïne onderschept in ons land. Duizenden kilo's minder vorig jaar vergeleken met eerder. Betekent niet dat er minder wordt gesmokkeld. Criminelen vinden volgens de douane steeds nieuwere routes en trucs. Wordt wel steeds meer cannabis onderschept. Websites die illegaal medicijnen verkopen... moeten zo snel mogelijk offline, dat zeggen experts tegen één vandaag Eerder werd de site Funcaps uit de lucht gehaald... omdat mogelijk tientallen mensen zijn overleden... door middelen die ze daar kochten. Omdat er meer van dit soort levensgevaarlijke sites zijn... willen deskundigen dus dat er maatregelen worden genomen. En de kans is klein dat het gestolen zilver uit een museum in het Gelderse Doesburg wordt teruggevonden. De boel wordt waarschijnlijk omgesmolten, zegt een kunstdetective tegen Omroep Gelderland. Bij het museum zijn ze kapot van de roof, maar ook strijdbaar. Je moet niet opzij gaan voor agressie of dit soort dingen. Maar wij gaan wat mij betreft door, hoe dan ook. En hoe, dat weet ik nog niet. Zei die bij de NOS, de waarde van de buiten wordt geschat op 10.000 euro's. Het weer van Weerplaza, veel zon vanmiddag, in het zuiden 9 graden... in het noorden juist ijskoud en daar vanavond en vannacht kans op ijzel. Morgen een mix van wolken en zon en opnieuw dat verschil in temperatuur. Zeven files in Nederland. Dit is de langste. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofarendsveen en Dorp. Ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor 6 kilometer en 35 minuten extra reistijd. Verder zijn er controles gespot op de A2 Eindhoven den Bosch bij 127,7. A7 Den Oever Amsterdam 28,1. A27 Almere Hilversum bij 96,1. En op de A37 Hogeveen richting de Duitse grens Fitser bij 7,9. Vanaf maandag, de Q Top 500 van de 90s. Ja, het stemmen is in volle gang. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen, dus een uur lang alleen maar 90s-klappers. We hebben nog een half uurtje te gaan. Ik zou zeggen, laat je inspireren voor je eigen stemlijstje en uh, vergeet hem niet in te vullen. Qmusic.nl of de Q-App. Q van de 90s: Stemweek. Q sounds better with you. Hi, Babi. Alright. Sure again. Jump in. I need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 Waarin u onbewust in het tuin wordt aangesproken? Waar de ketting is gebroken en alles geven zijn verbaasd. maar er is niets aan de hand. En moedeloos vannacht, De haven is verlaten Want er is nog maar één vracht Die moet in het orken gaat worden gebracht Gedenk de goede tijden Van de zuiverheid en kracht Maar men weet het niet En je zwijgt van wat men hoort en ziet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 Ah, de Bluff. Alsjeblieft. En doe je, je voordeel mee, hè? Het is een van de tracks waarop je kunt stemmen voor de top 500 van de 90s. Vanaf maandag gaat het los. En tot en met zondag heb je nog de kans om je persoonlijke 90s top 40 te maken via qmusic.nl Dan wel de Q-app. Ik wil je nu even een uh, 90's uh, trucje laten horen. Iets dat uh, vooral bij de Happy Hardcore heel veel gebruikt is... van die gepitste stemmetjes. Zodat het allemaal even net wat uh, sneller en wat meer happy klonk. Charlie Lono's en Mental Tio maakten er gebruik van. Ja, het is natuurlijk niemand die zo zingt, hè. Of, the man, the the man, the of het dagje van de DJ Paul Elstak. Dit is ook zo'n gepitst stemmetje... En in uh, lipstick, I'm a raver zitten de twee, de rapper en de zangeres, allebei gepitcht. Body, body, ja, lipstick, I'm a raver weet je nog? Ja, en dit is er ook eentje met van die gepitchte happy the peppy stemmen. Party animals, have you ever been mellow? Have you ever tried?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 Die gaan van generatie op generatie. Levi hoorde dit liedje vorig jaar pas voor het eerst in mijn programma. En sindsdien heeft hij het non-stop in zijn Spotify op repeat staan. Ik stuurde hem laatst een screenshot van zijn Spotify rad van afgelopen jaar. Dit liedje staat er gewoon tussen in de top 10 ergens. Geweldig. Spin Doctors. geweldig? Spindokters. Mocht je nog een inspiratie nodig hebben voor je stemlijstje voor de top 500 van de 90's? Bij deze. Two Princess before you, that's what I said now Princess, princess who adore you Just got her now White mask, diamonds in his pockets And that's a princess. down we'll Extra 90 uur, omdat er weer 500 nieuwe stemlijstjes binnen zijn via de site en de app. Gaat snel hè? Dit was alweer de laatste, jongens. We zijn alweer een uur verder. Spin en Two 2, Princess. Zometeen een nieuwe ronde om jezelf samen met je collega's op de kaart te zetten in het slimste bedrijf van Nederland. Daarin krijg je 1 minuut de tijd om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Alvast een opwarmertje voor zometeen. Ik wil van je weten in welke competitie komen Feyenoord, FC Utrecht... en Go Ahead Eagles vandaag in actie. Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee. Ik het nog even eentje doen uit de 90s? Eentje nog. Die zo begint. En zo eindigt. Ja, het is echt een hofleverancier. En ik denk dit jaar alleen nog maar meer.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 Flitsmeister meldt een vertraging op uh, verschillende plekken. 14 files staan er in Nederland. Dit is de langste file. En dat is op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roedevaar en Sveen en Soeterwoude-Dorp. Ongeluk met een vrachtwagen zorgt daarvoor 6 kilometer. Je vertragingstijd is bijna een half uur. De Q, top 500. We hebben eentje in dit extra 90's uur, omdat het zo lekker is. Ja, en dit was vorig jaar al de meest genoteerde artiest in de top 500 van de 90 Echt een hofleverancier. Hij stond er tien keer in. Dit jaar gaat dat niet anders zijn, denk ik. Misschien wel vaker dan tien keer. Wie zal het zeggen? Marco Borsato krijgt in ieder geval nu al heel veel stemmen, onder andere van Daphne uit Lichtenvoorde. Haar hele stemlijstje bestaat uit alleen maar Marco. Uh, vrij zijn staat bij haar op één. zich gestemd op het water. Waarom dan jij, de waarheid, nooit meer morgen. Uh, speeltuin. Ik leef niet meer voor jou. er droog binnen en deze. Haar nummer 5 van de 90's is Je hoeft niet naar huis vannacht. Q Music Wim van Helden. En het stemmen kan gewoon doorgaan via QMusic.nl. En de app. Vergeet het niet. Nee, Ja, deze gast heeft het geluk echt aan zijn kant hoor. Miles Smit, wat gaat die lekker zeg. Hij mocht al mee op tournee met Ed Sheeran. Daar is ook een mooie vriendschap uit ontstaan. En er komt nu ook een samenwerking met Nile Horn. Dat is toch uh, een van de succesvolste ex-One Deers. Net als uh, Harry Styles natuurlijk doet hartstikke goed uh, werken. Nile Horn, stadions verkoopt hij uit. sfeer in de studio zit er goed in. Er komt een samenwerking tussen Miles Smit en Nile Horn. Luister even mee. <lacht> Drive safe gaat die samenwerking eten. Alleen goed zingen als de sfeer zo leuk is. Dat is nog even een dingetje. Let op. Kijk, de opnames duren wat langer, dus het kan nog even duren. Take a chance Would ever care for me, Rose? <laughs> blijmakers op deze zonnige donderdag. Mooi man, zegt Diego via de Q-app. Toto en uh, Rosanna bij je music Het is kwart voor twee en kan maar één ding betekenen. Mike, aan jou de vraag, in welke competitie komen Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles vandaag in actie? Dat is de Europa League. Slimste bedrijf van Nederland. Mike, jij bent hovenier? Ja, dat klopt. Kom jij de grond wel in dan? Die is keihard nu toch? Nou, hier niet. Hier is de kleierag, nat. Oh, en waar zit je? In uh, Herveld. Waar? Herveld. Herveld. Ja. Nooit van gehoord, waar ligt het? Ja, waar ligt dat? Uh, een beetje in de buurt van Arnhem. Oké, okay. Arnhem, ja. ja, het verschilt heel erg met waar je zit. Op de ene plek is het uh, net uh, boven nul, op de andere plek is het bijna 10 graden, geloof ik. Uh, ja, uh, jij, dat klopt. Jij zit goed voor je werk in ieder geval. Ja, wij zitten hier prima. Lekker met de poot in de klei. Ja. <laughs> je werkt bij uh, Wennekes facilitair uit uh, Doorwert. Dat ligt ook ergens ja. in de buurt van Arnhem, geloof ik. Dat klopt. Ja, en uh, daar ben je hovenier. Dat doe je niet alleen, denk ik, hè? Nee, dat doen we met, nee. uh, met de kinderen. Ja, er is, er is wel even wat, uh, wat mankracht voor nodig. Wie, wie staan er om je heen, Mike? Ik heb uh, hier uh, Devin bij me en Marijn. Kijk, Devin en Marijn, jullie spelen namens Wennekes facilitair. Eén minuut om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. De snelste tijd staat op 42 seconden over. Ja, dat moet je zien te toppen. Ja, dat wordt lastig. Nee, natuurlijk niet. Dan zeg je, oh. daar gaan we voor. <laughs> we gaan ervoor. Kijk, if you think you can, you can. Zeker waar. Ik ga de klok starten als jullie er klaar voor zijn. Waar zijn er klaar voor, ja. Oké, okay, dan loopt jullie tijd nu. Hoe noem je het geluid dat een ezel maakt? Vaken. Wat is het beroep van Ron Blauw? Pas. Hoe vaak zit de letter S in het woord sowieso? Drie, twee. Op welk Italiaans eiland vind je de vulkaan Etna? Uh, pas. Hoe heet de spier aan de achterkant van je bovenarm? Is het, In welke maand gaat de zomertijd in? Juni, ja. Waar staan Van Dobben en kwekkenbomen onbekend? Koket. Wat was de achternaam van Napoleon? Bonaparte. Bij welke voetbalclub heeft Quinten Timber afscheid genomen? Uh, waar staat de afkorting CD voor? Pas, pas. Hoeveel poten heeft een lege waan? Ja! Och, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, ik dacht, die maakte een minuut vol zonder de vijf goed te hebben. Ja, wij ook. Het geluid dat een ezel maakt is niet baken, maar balken. Hallo! Ja. Rondblauw, chefkok. Um, in het woord sowieso komt twee keer de letter S voor. Het Italiaanse eiland van de vulkaan Etna. Ik zocht Sicilië. Oh ja, ja, ja, ja, ja, de spier aan de achterkant van je bovenarm, ja dat weten jullie natuurlijk. Hè? Ja, die wisten we wel. Ja, triceps. Gebruik je elke dag als hovenier. Nou, eigenlijk wel, ja. <laughs> in welke maand gaat de zomertijd in? Dat is gelukkig sneller dan uh, wat jullie zeiden. Wat zei je nou? Juni, juli ergens? Echt in de ja, zomer? Zeiden, ja. Nee, dat is in maart al. Daar gaat de zomertijd in. Oh, maart? Oh. Ja. ja, dan is de zomer nog niet begonnen. Maar wel de zomertijd. Uh, van Dobben en Kwekkenboom. Ja. Uh, kroketten. Uh, Napoleon Bonaparte. Dan hadden we nog Quinten Timber van Feyenoord. Hij gaat naar Olympiek Marseille. En CD, ja. echt een 90s vraag. Compact disc zocht ik daar. Oh, nee, daar heb ik niet op gekomen. Nee, nee, nee, die lege waan we dan weer wel. Vier poten. Ja. Acht seconden over. Net binnen de minuut. Ben ik Dennis facilitair? Bungelt echt onderaan het klassement, helaas. Ja, dat is oh. niet anders. Leuk dat je meedeed. Je krijgt van mij wel het slimste bedrijf kaartspel. Lekker blijven oefenen, zou ik zeggen. Gaan we het lekker doen. <laughs> het slimste bedrijf van Nederland. De Q-Music. Alarmschrijf. Alarm. Alarm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 You me. You seek and find what do we do? Music. Zometeen hoor je Damiano David en ons eigen Marts met het laatste nieuws. Je hoort zo wat de drugscriminelen allemaal verzinnen... om de douane te slim af te zijn, maar lukt dat ook? Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90s? Dit is natuurlijk Barbie Girl van Aqua. Girl en vanaf maandag hoor je er nog veel meer...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 Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl. Wauw. Prachtig. Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW of op cwe.nl. CW -E zo mooi, nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg? Ah, oh, chips. Maak er een potje van.